Vier uur aan ook met het NOS-journaal. De omstreden groep die blauwdrukken heeft ontwikkeld voor een 3D vuurwapen... heeft de bestanden op last van de Amerikaanse regering van zijn website gehaald.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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En mailen mag naar nachtsusterapenstaatje@omroepmax.nl. omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Welke vragen zijn er nog niet beantwoord? Nou, dat is een hele rij inmiddels. Dus als je me verder kunt helpen, bel dan nu snel naar 0800-1121... met een antwoord, bijvoorbeeld op de vraag van Memo... Wanneer is de spiegel uitgevonden en door wie en hoe? Paul de Bond wil weten hoe het zit met mosselen. Want dode mosselen moet je niet eten. En hij heeft uh, dan de vraag uh, hoe mosselen in leven blijven. Ze zitten tenslotte in een afgesloten plastic zak. Hoe blijven ze dan leven? 0801121. En Paul was de camera aan het opruimen. Hij heeft inmiddels de dvd's en de papieren allemaal weggelegd. Dus nu moet hij aan de cd's beginnen. Ik help je maar even herinneren, Paul. Want het is tenslotte je verjaardag en de visite... Komt zaterdag en dan moet alles opgeruimd zijn. Dus zet hem op, daar, Paul. Um, Dick Roesen wil weten waarom mobiele telefoonaanbieders altijd handelen in belbundels. En waarom kun je nergens gewoon betalen voor alle minuten dat je belt en verder niet. Uh, Ria wilde weten waar de uitdrukking knudden met een rietje vandaan komt. Nou, knudden komt van knoeien, hebben we inmiddels geleerd. Maar knudden met een rietje, waar is die uitdrukking ontstaan? 0800 1121. Rinsen heeft gehoord dat als je je vaker scheert, je baard sneller gaat groeien. Klopt dat? Vraagt hij zich af. En Ron wil weten of er kledingvoorschriften voor bouwvakkers zijn. John Vermeulen dan, die heeft een nieuwe wasmachine. En één keer in de zoveel tijd komt de was opeens keihard uit de machine. Terwijl hij alles precies hetzelfde doet... qua wasmiddel en wasverzachter en programma en dat soort dingen. Hoe kan dat? Vraagt hij zich af. 0800-1121 als je een antwoord voor hem hebt. En Ed, die wil weten hoe het kan... dat bellen met het buitenland... via bepaalde constructies... opeens spotgoedkoop is. Voor 4 cent naar verre landen bellen. Hoe doen ze dat? Vraagt hij zich af. 0800-1121. Twee, en dan is het vier minuten over vier, traditioneel op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max, het disco-moment. Nou heb ik een plaatje aan laten dragen door iemand via de chat... die te vinden is op www.omroepmax.nl-nachtzuster. Uh, www en het is gewoon niet echt disco. Dat is een beetje raar. Maar je kunt er wel op dansen en dan is het goed. Miracles is dit en Love Machine part one. Woo! Love Machine Part 1 was dat. Ik wacht even tot ik bellers heb, hoor. Het belt niemand. 0800-112... Oh, gelukkig wel. Rita goeie nacht. Ja, nacht Astrid. Hallo. Nou, die meneer die je voor het nieuws aan de telefoon had... en ja. die dat allemaal bijgeloof noemde... Ja. Die heeft het wel mis. Oh, want jij bent de, maan, de volle maandeskundige. Um, ik ben maanzuchtig. Echt waar? Zo noemen ze dat. En dat houdt in? Dat je dus bij volle maan een zo geen oog dicht doet. En dan word je moe? Um, ja, dan word je moe. En ik kon dus uh, vroeger dus bij mijn periode de klok erop gelijk zetten. Oh. En, en, en um, heb je dan enig idee hoe het komt dat je zo uh, maanzuchtig bent? Uh, nee, dat, dat, dat weet ik. Maar de, er zijn meer mensen die daar last van hebben. Ik ben jaren geleden met mijn man in Duitsland geweest. Die had daar een vergadering en ik was mee. En uh, nou, de vrouwen maakten een uitstapje. Ja. En uh, ik vertelde een vrouw waar ik naast liep en zo. Nou, dat ik. Ja, ik was moe en zo, want ik had geen oog dicht gedaan. Toepist mondzuchtig. Oh ja. Zo noemen ze dat in Duits. Ja. En in het Nederlands heet het maanzuchtig. Kijk, nou... En het is absoluut geen bijgeloof. En uh, het kan wel best zijn... zodat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen. Oh ja, en in dit geval is het, uh, is het dan Sebastiaan... die er ook last van heeft. Ja, zo bedoel maar, uh, ik. Maar uh, ik heb daar uh, ja, tot op de dag van vandaag... En ik ben al over de 70 en zo bedoel, je kan er echt uh, volle maan. Je kunt er de maan op gelijk zetten. <laughs> ja. ja. Nou, dankjewel Rita. Dan ik, weten ben altijd, we... ik, ben, ja. ik ben altijd blij als... Ja. Als die volle baan weer voorbij is. Nee, dat begrijp ik, want dat is natuurlijk heel vermoeiend dan. Nou ja, dan, dan, dan uh, zijn we nog weer een stapje verder voor uh, Sebastian. Dan weet hij dat hij maanzuchtig ja, is. Ja, dat, en dat heeft echt zo met, met, met, uh, ja, met, met die maan te maken. Hoe ik dat zo bedoel. Ja. Die, die heeft zoveel invloed op de natuur. Hm? Ja. Dat, uh, en dus ook op de mens. En zo, wij zijn een deel van die natuur. Dat lijkt me in ieder geval een correcte conclusie. Dankjewel, Rita. Oké. Okay. Goeienacht. Fijn de... Ja, fijne nacht, Fred. <laughs> Doeg. Ja, ik... ja, Nanny. Nanny. Hallo. Hallo met wie? Melanie. Hallo. Hallo. Dag. Wat kan ik voor je doen? Ik ben Melanie. Dag, Melanie. Oh, hi. Ja, je zei niet, dus ik denk... Ik ben nog niet aan de beurt. Nee, dat ik we doen het gewoon opnieuw. Wacht even, we spoelen het even terug. <lacht> Melanie, goeienacht. Hi, hi. Hey, hallo Melanie, wat kan ik voor je doen? Leuk <lacht> <Lijker> te spreken. <lacht> ja, insgelijks. Nou, ik heb een vraag. Ik heb een eigen woning. Ja. En uh, stel dat ik... Uh, kom te overlijden. Is het ja. een, een, een mogelijk dat je ook je eigen kinderen kan onterven? Of ben je alles verplicht... ...met een kindsteel, dat is mijn vraag. Oh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik zou eigenlijk... Nee, ik ook niet, vandaar mijn vraag. Ja, ik dacht eigenlijk, je kunt natuurlijk gewoon een um, testament een maken. Een testament opmaken, maken, ja. ja. Maar ik heb alles wel ooit gehoord dat je altijd verplicht bent... ...om uh, je kinderen een bepaald deel te geven. Dat het in de wet vast ligt. Of... Ja. Dat, maar dat is dus mijn vraag. Is dat een mogelijkheid? Maar, maar heb je ruzie met je kinderen? Ik zie mijn kinderen al een paar jaar niet meer. Oh ja. En dan denk ik toch gewoon zoiets van, uh, dan wil ik liever mijn, uh, uh, wat ik overhoud, liever vast laten liggen voor mijn kleinzoon. Want als die volwassen is, dat die daar de vruchten van plukt, zeg maar even. Ja, hè? maar die zie je ook niet. Dood... Nee, die ken ik ook niet. Maar dan heb ik nog zoiets van, dan wil ik het liever, aan... snap je? ja. Nee, misschien niet, maar... Nee, ik snap het wel, maar want, oh, okay. want je kleinzoon, waarschijnlijk kiest hij er niet voor om je niet nee, te zien. En je kinderen dus... kiezen er wel voor om je niet juist, te zien, want anders dat, waren ze dat, er wel. Juist, dat is dus ook ja. mijn vraag. Of, het, of er een, een mogelijkheid is dat dat is, of dat vast moet liggen, of dat... Nou, dat is dus inderdaad mijn ja. vraag. Ja. Maar ik, ik snap dat je dat misschien niet op de nationale radio wil bespreken, maar ik vraag het toch maar, want ik ben daar heel benieuwd naar. Waarom spreek ja, je je goed. kinderen niet meer? Nou... Voor jou oh, een vraag, oh. voor mij ook een vraag. Oh. <lacht> Missen ik een paar. Oké. Okay. Maar ze laten gewoon helemaal niks van zich horen? Nee, nee. Al nee. jaren niet? Nee. En je hebt niet uh, een paar jaar geleden tegen ze geroepen... jullie zijn nog stommer dan jullie eruit zien? Uh, uh, uh, uh, nou, ik heb, uh, vind ik, voor mezelf al heel erg mijn best gedaan... door brieven te schrijven en wel al het contact te zoeken... En, uh, maar ineens had ik met mijn jongste zoon nog wel een contact... maar in ineens ja. had hij een ander telefoonnummer, wat ik dus niet wist. Niet door had gekregen. Dus ik kan geen contact meer opnemen. Wat oh, een toestanden allemaal, zegt Bach. Ja, dat is niet leuk. En het is heel pijnlijk. En maar... het gaat heus niet in mijn koude kleren zitten... Maar ja, je hebt er wel mee zien te dienen, hè. ik moet ermee verder. Is ook zo, maar ja, je bent er wel druk mee. Want als je dan denkt van, oh, oh kan ik ze dan wel zorgen dat ze mijn huis niet krijgen? Eh, nou, dan, oh, ik heb er wel op een gegeven moment zoiets van, eh, uh, uh, wel mijn vruchten plukken. Snap je, ik bedoel. Ja, nee, dat snap nee, ik. Denk, ja, ja. Duh. Maar goed, als je dood bent, dan merk je er toch niks meer van. Nee, maar dan heb ik toch iets. ik wil wel, wel doodgaan. Dat, dat ik wel een beetje weet van dat ergens terecht komt. Ja, ik, ik heb een beetje een beeld. Nou, Ik vind het wel heel ja. vervelend voor ik je, Melanie. Ik, maar ik ga ik in ieder geval uh, uh, op zoek naar een antwoord of je je kinderen kunt onterven. Ik zou zeggen ja, natuurlijk. Maar inderdaad, dat kindsteel dat klinkt me ook wel een beetje ja. bekend in de oren. Ik niet dat het in de wet ligt. hè? Dat, dat, dat, dat, dat ik is. weet het niet. Dat, dat, dat je ze niet kan onterven. Dat heb ik ooit wel eens gehoord, hoor. Nou, 0800-1121. Ja. Ik ga op zoek. Nee, bedankt, hè. Jij bedankt, Melanie. Dag. Enjoy. Dag. Diddy. Ja, daar ben ik. Hallo. Ik heb me ooit in die kwestie verdiept, want ik heb destijds een testament gemaakt om mijn ouders te onterven. Oh. En het was, uh, ja, of dat kon. En uh, ik weet niet of ik dat zou doen, maar ik heb dat gevraagd. Ja. En uh, dat kon, maar andersom met kinderen, je kan ze wel onterven, maar als in een testament. Maar als ze dat aanvechten, dan winnen ze dat altijd. Dat is mij toen verteld. Ja. Goh. Dus dat is het antwoord. Ja. Maar waarom wilde je je ouders onterven? Uh, mijn moeder had het niet nodig, die wist het waarschijnlijk ook. Maar mijn vader was getrouwd met iemand waar ik niet van gediend was. Dus ik denk voor de vorm. Uh, want als je dan alleenstaand bent, dan gaat het naar je directe familie. En dan kan het ook naar je broers en zussen en je ouders gaan. Ja. Dus dat wilde ik niet. Oh, Oké, okay. nee, maar dat is ook, het is ook, dat, ik denk ook voor Melanie, gewoon natuurlijk een statement. Ja, ja. Uh, je hebt kans dat, uh, de notaris had nog nooit meegemaakt dat iemand uh, dat testament uh, ging aanvechten, maar het kan wel. En daar wijst hij je dan op. Nee. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat, um, uh, dat je kunt scheiden van je ouders. Dat is een heel uh, ander verhaal natuurlijk. Ik denk, kom, ik roep het ook even. Ja, ja, nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Als je, kijk, als je sterft en je hebt geen kinderen... en dan kunnen je ouders in feite van je erven of je broers en zussen... als je dat niet wil, moet je er wat aan doen. Uh, maar tegen mij zei die notaris dat hij dus als je je ouders onterft, wat best kan... Dat, er dan, dat hij nog nooit had meegemaakt dat er iemand tegen geprotesteerd had. Nee, maar goed, het kan ook zijn dat die notaris... gewoon nog maar twee klanten had gehad in zijn leven. <lacht> dat kan ook, hè? <laughs> ik denk het niet, maar zeg, ja, dat zal minder voorkomen, als wat, ja. wat met ouders gebeurt, zullen ze waarschijnlijk wel weten waarom dat is. Ja. En um, heet je nou echt Diddy? Ja, mijn, uh, uh, ik ben genoemd naar een p-tante en die heette Dirkje. Oh, en ja. Mijn moeder wou me dat niet aandoen, dus het heeft zijn naam veranderd en het is ook een officiële naam voor mij. Diddy. En vlak, dat vlak na de oorlog geboren. Dus toen waren ze een poosje niet zo moeilijk met die namen. Oh, <laughs> toen mocht alles. Ja, heel nou, nou, veel mensen spreken het verkeerd uit hoor. Je bent een van de enigen die het goed doet. Nou, hè, dat, dus, dit, dit bent de eerste vannacht die dat zegt. Maar ik, nou, ik, vind, ik vond het een leuke naam, Diddy. Oké, nou... Misschien heeft hij een vrouw wordt aan. Gewoon doen dat en denk kijken ik wat wel. er gebeurt. Daar heb je in ieder geval rust uh, in je geest. Staat genoteerd. Dankjewel. je Groetjes. Dag. Dag. Dolly, dat En doe, Diddy, was dat 0800 1121? Frans Templuis, goedenacht. Ja, goedenacht, met Frans uit Amsterdam. Hallo. Uh, ik had een, uh, een antwoord op de vraag over het scheren, of het haar sneller gaat groeien. Oh, mooi Frans, vertel. Uh, nou, dat is een, een broodje aapverhaal. Ah. Het is dus helemaal niet waar. Dus al uh, die jongens die er denken van, nou ja, maar als ik me nu iedere avond stiekem scheer... En, en dames, hè, niet de benen scheren, ja. want anders uh, gaat het sneller groeien. Is dat, dat ook is, onzin? Dat is onzin. Ja. Ik kan best mijn benen scheren, want ik heb inmiddels een uh, halve chimpansee. Uh... <laughs> Ja, maar het haar gaat daar echt niet sneller door groeien. Oh, gelukkig. En ik, ik, ik zal je vertellen waarom ik dat weet. Ik, heb, uh, ja, ik, ik kan nu niet meer terugbladeren. ik ben blind geworden. Maar ik heb, uh, beneden heb ik twee boeken staan. En dit is encyclopedie der Misvattingen. En een medische encyclopedie oh. der Misvattingen. Zo. En er zijn allemaal dit soort uh, vraagstukken in. En helemaal met een omschrijving medische onderzoeken. En helemaal uitgezocht ook allemaal. Het zijn enorm leuke boekjes. En er staat onder, kan ik me herinneren, onder andere deze in. Over het haar. Dat het gewoon helemaal niet waar is. Ja, want er zijn, zijn veel misvattingen, hoor. Ja. Wat, wat ik me vooral kan herinneren ook, dat mensen zeggen, dat staat er ook in, dat, dat je van tocht verkouden wordt. Nou, dat is ook zo'n onzin. Oh ja. ja, daar ging het vorige week over. Toen was ik er niet, dus dat weet ik niet. Maar er ging vorige week over dat je van tocht verkouden kunt worden. Ja. Nou, ja die staat er ook in. Voor het worden heb je een virus nodig en geen tocht. Nee, precies. Is, uh, maar ze velen. En, en, en een leuk is ook, wat erin staat, wat me ook kan herinneren, is... Ja, ik ben niet zo bijbelvast, maar er, er is een verhaal van Adam of Eva die, die, die beet in een appel. Ja, het is ook een vaag verhaal, heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ja, nou, dat is ook niet... Het wordt, uh, zover ik... Uh, wat in het boekje staat, is dat er uh, in een vrucht gebeten wordt. Niet in een appel. Oh. Kijk, een, een, een, een, een appel, dat is een vrucht. Maar een vrucht is niet altijd een appel. Dus nee. Dat is, dus, en ja, zo staan er heel veel uh, dingen onder andere van dit scheren. Wat we allemaal op school geleerd hebben, is bijvoorbeeld dat uh, Lobit, uh, de Rijn bij Lobit ons land binnenkomt. Ja. Dat we, maar dat is bij Spijk, niet bij Lobit. En dat hebben we maar allemaal aangenomen. Dat is later, uh, is dat hersteld. Ja, wat een toestanden. En dat kan je onder andere vinden in die boeken. En uh, daar staat ook in van dat scheren. Kijk, nou dan, dan weten we dat in ieder geval zeker? Ja, dat is 100 zeker. Kunnen we in ik, ieder geval het, van de zomer allemaal onze benen weer scheren? Ik kan het alleen niet teruglezen, anders uh, had ik gedaan wat de reden was of zo. De medische reden. Nou, dat zo is, is wel dat goed dat hoor Frans. Ik, maar het is in ieder geval uh, onzin. Dankjewel. Ja, Hoi, goeienacht. Okay, doei doei. Dag. Ik neem ze nog heel even door hoor, want we hebben nog zoveel vragen openstaan. Uh, Memo wil graag weten wie de spiegel heeft uitgevonden... Paul de Bond wil weten of um, uh, mosselen, die kun je, eigenlijk, uh, je moet altijd de dode mosselen weggooien, maar hij vraagt zich af hoe dan die mosselen blijven leven als ze in een plastic zakje zitten te wachten tot je ze in, uh, in de pan gaat gooien. Uh, Dick Kroeze wil weten waarom we bij mobiele telefoonaanbieders... altijd in belbundels moeten bellen en niet gewoon onze te kunnen afrekenen. Ria wilde weten waar knudden met een rietje vandaan komt. Ron wil weten of er kledingvoorschriften voor bouwvakkers zijn. John Vermeulen wil weten waarom de was soms opeens hard uit de wasmachine komt... terwijl hij er toch echt altijd dezelfde hoeveelheid wasverzachter bij doet. En Ed wil weten hoe het toch mogelijk is dat je zo goedkoop kunt bellen met het buitenland soms. En Melanie wilde dus haar kinderen onterven en zij vroeg of dat mogelijk is. Maar daar is inmiddels al over gebeld. 0800-1121 kun je bellen met al je antwoorden. Iwan, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zou het... het even over het uh, onterven hebben. Oh, ja. Want volgens mij is dat niet mogelijk, mits de kinderen akkoord gaan daarmee. mij. Oh, dat kan Want ook nog we hebben altijd recht op het legitieme deel. En hoe weet je dat? Uh, even googlen. Oh. <laughs> ja, dan staat het ja. antwoord zo uh, te beschreven. Dus. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk ook, hè? Ja. Ja. Nou, dan, uh, dan kan Melody, uh, Melanie dat uh, in ieder geval noteren. Ja, dan moet ze toch een keer contact zoeken met de kinderen. Te... Dat is wel een goede, hoor. Als je kinderen ja. echt heel naar tegen je doen... dan kun je ze opbellen en zeggen van... hé, hey, ja, nog even met mij. Wil je... je doet de, uh, heel onhaardig, hè? Ja! Nou, kun je dan even akkoord gaan met het feit dat ik je onterf? Dat is toch wel... Ja. Dankjewel, ja. Iwan. Is goed. Goedenacht nog. Goedendag. Dag 0800 1121. Met al je vragen en antwoorden kun je bellen. Jan. Dag, Astrid, met Jan van der Meulen, Den Haag. Dag, Jan. Van ja, over het onterven. Uh, ja. Nou ja, één ding zat ik eerst aan te denken is om het geld er doorheen te jagen, want dan erven die kinderen. Natuurlijk. Dat is een goed idee! Ja, nee, maar dan heeft de kleinzoon ook niks, uiteraard. Ja. Dat, maar een ander idee waar ik op kwam is. Misschien is er iets te bedenken om dat huis in een stichting onder te brengen. Of te schenken aan een stichting die ze dan zelf zou moeten oprichten. Met het doel dat die. Uh, Kleinzoon het ja, krijgt. Ja, maar of dat kan of dat je. Of, of dat mag, dat weet ik niet. Ik, ik ben geen jurist en uh, al helemaal geen notaris. Dus uh, mm -hmm. die zou het moeten kunnen beoordelen. Ja, je denkt even mee. Dat allemaal aan te passen valt. Ja. Mm -hmm. Het is wel een weg natuurlijk. Maar goed, het doel heilig te midden. Ja. Nou ja, dus fijn dat je meedenkt. Maar kun je, je zo inleven in het feit dat je je kinderen wilt onterven? Nou ja, ik, ik, ik heb zelf geen kinderen. Ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen als er iets heel vervelends is voorgevallen. Ja, dat zal alleen niks van ze laten horen. Ja. Ik ja. zou misschien mijn vrouw was uh, toen nog eens een poging waren. Of, of uh, ik neem aan dat ze toch wel weten waar die kinderen wonen en er gewoon een keer naartoe gaan. Dat lijkt me dan uh, de mediator methode. Ja. Dan, uh, of desnoods iemand raadplegen op dit gebied en die dan uh, conflicten kan oplossen en daar eens mee... Uh, aan tafel te gaan zitten en dan toch ja, dan maar een bezoekje brengen. Ja. Misschien speelt er wel iets heel anders, ik weet het niet. Misschien hebben dat die, denk uh, ik ook. Ja. nog grote sorens aan hun hoofd en dat ze gewoon hun moeder uh, vergeten zijn. Dat, uh... Ja, maar goed, maar onterven, dat is natuurlijk wel iets... wat je dan kun je een handeling verrichten zonder dat je een teleurstelling... Uh, uh, terug kunt verwachten. Dus dat is natuurlijk wel... Ik, ik ken ook wel mensen die ik wel zou willen onterven. Ja, ja. Gewoon even iemand opbellen en zeggen van... En als je nu niet wat aardiger doet, dan onterf ik je. Ja, maar ja, dat zijn geen erfgenomen waarschijnlijk. Nee, precies. Dus dat werkt alleen bij je kinderen. Ja. Hey, ik, ja. ik, ik, ik heb even een snelle vraag. Hoe kan oh. het dat ik meteen, vrijwel meteen in de uitzending zit? Dat merk ik ook aan andere mensen. Dat ging over de en er wordt meteen op gereageerd. Want ik bel wel ja. eens vaker. Dan moet ik tig keer de repeatknop van de telefoon indrukken... voordat ik eindelijk contact krijg. Ja, ik weet maar... niet. Ik denk dat het volle maan is. Je was de enige die belde. <laughs> ja. ja okay. dat zou kunnen, hoor. Ja. Dus uh, ja, soms is het wat rustiger. Hè? Misschien is dit voortaan het moment om te bellen. Of oh, ze waren je al vergeten nadat hij een week was weg geweest. Dat is, Dat is het, denk ik. Ja, ik ben allemaal luisteraars kwijt. Goed zo. Zijn okay. er allemaal met rond mee? Ja. <laughs> nee, ik weet het ook niet. Ja, het gaat misschien soms wat sneller, Jan. Ja. Okay. Maar dank je wel ja. voor het bellen. Ja. Goeienacht nog. Ik. Dag. <laughs> Dag. Andere Jan. Hallo. Nee, er is niet nog een Jan. Wie heb ik wel? Goeienacht ja. met wie? Wel met Jan. Ah, gelukkig. Uh, als iemand een huis heeft en het huis verkoopt, ja. via de notaris kan hij doen en laten met het geld wat hij wil. Ja? Nee. De kinderen hebben geen recht op dat geld. Die persoon die het huis verkoopt, kan het huis gewoon verkopen en het geld ja, doen en laten wat ze willen. Hé, dat snap ik niet. Want de vraag is of ze ze kan onterven, maar je gaat je huis toch niet verkopen als je dood bent? Nee, dat kun je van tevoren doen. Oh, oké. Okay. Maar ja, of ze nou je huis ja, erven het of je geld... Maken. Dan kun je het geld opmaken en doen later wat je wilt. Ja, dat is gewoon de oplossing. Snel al je geld opmaken. Maar ja, dan maak je geen gebaar naar die kinderen waar je ruzie mee hebt natuurlijk. Nee, maar die, die weten toch niks? Die hebben toch geen contact? Ja, nee, maar volgens mij... Ja, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd... maar dan maak ik het misschien noodloos ingewikkeld... dat Melanie niet alleen de kinderen wil onterven... maar dat ze ook op een of andere manier nog even de boodschap door wil geven... Dat zou kunnen. Dat, dat denk uh, ik de, zomaar. De notaris doen. Ja. Goed, nou, maar ik vind dit het beste idee. Gewoon huis verkopen, geld uitgeven. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang je nog leeft. Is je geld op, ga je nee, nog nou, tien ja, dan jaar dan mee. Oh ja. Nou, okay. duidelijk, dankjewel. Dag. Ja. Dag, Wil. Hallo. Ja. Hallo, met wie? Ja, met Jan. Hé, hey, weer een Jan. Een ja, hoop Janne. vanuit. Ja, weer vannacht. eentje. Ja. is wel ongelooflijk. Al die Jannen. Ja. Echt die, echt die Jannen, hè. <laughs> um, <laughs> ik wil toch even terugkomen op die baardgroei. Ja. Want ik, uh, ik, heb het, ik ondervind het aan de lijve. Uh, ik ben t, sinds een uh, anderhalf jaar maakt gebruik van een vut Dus ik hoef me elke, niet elke dag meer te scheren. Oh. En toen ik me elke dag moest scheren... en dan in het weekend eens een keer mijn baard is dan of zo... had ik binnen twee dagen een baard als een zwerver. Ja. En nu scheer ik me twee keer in de week. En dan is het een stuk minder. Ja, maar misschien komt <laughs> maar dat ook, ook wel omdat je 10... ietsje ouder bent geworden. Ja, dat kan ook wel, maar het is wel plotseling dat ik dat merk. Het is toevallig tegelijkertijd met het feit dat je minder dus scheert. Dan zou het heel toevallig zijn tegelijkertijd. Hmm. Dat is mogelijk, dus. Je mag het noteren. Ja, het staat genoteerd uh, dan inderdaad. Ja. Wilde ik eventjes terug Ook eventjes een aanvulling geven op die woonboot en de aardbeving. Ja. Ik heb jaren geleden iets gelezen. over, een, uh, de, over de Chinezen die in 1300 een apparaat hebben uitgevonden. die aardbevingen kon registreren. Ja. En dat bestond uit een groot bronzen gevaarte. Ja. Met, in, met acht kikkers. Dus het was een rond geval met kikkers in acht richtingen, van de windrichtingen. Kikkers? En die hadden alle, ja, kik, de bronzen kikkers. Oké, okay, ja. Ja, is heel raar hoor. Ik, Tuurlijk. Maar, ik praat eventjes zo uit mijn fantasie, ja. uit mijn gedachten. En um, die kikkers hadden allemaal een bronzen bal in de bek. En onder die bek was een goot. Dus die goot die liep aflopend in de windrichting. Ja. En als er nu ergens in het grote Chinese Rijk een aardbeving was geweest... dan rolde... Eén bal uit de bek van de kikker, in die goot. Oh. Nou, <coughs> was me altijd een raadsel hoe die machine werkte. Maar toen die mevrouw zei van die woonboot waarvan de lamp begon te slingeren... Ja. Toen kreeg ik een idee dat het hele apparaat is op trillingen. Berust op trillingen. Ja. Want als je in een woonboot zit, gaat het hele wateroppervlakte... inclusief de woonboot, langzaam heen en weer, waar je zelf niks van merkt... Alleen die lamp die hangt aan het plafond... en ja. die heeft een andere slingering. Ja. Een andere oscillatie, kun je ook stellen. Oh. En daarom slingert die, terwijl je verder niks voelt. Maar je ziet die lamp slingeren, maar... alleen je voelt niks slingeren. Maar waarom, waarom ging er dan altijd maar één kikkerbal rollen? Uh, nou, dat is berust waarschijnlijk, nu ik er zo aan denk... dat de onderkant van dat hele apparaat met die kikkers... dat die vast verbonden was aan de aarde. Ja. En de bovenkant... Stel met de bovenkant van de bekken van de kikkers. Ja. Die was los eigenlijk, of die stond misschien in één punt gecentreerd. Ja. En als de hele boel dan gaat trillen, ja. <coughs> zal die hele bovenkant op een bepaalde manier gaan oscilleren, gaan trillen. En dan één bal loslaten en wel in de richting waar de aardbeving is gebeurd. Maar waarom maar één? Waarom niet alle... <coughs> nou, ik denk op de manier zoals die schaal gaat zwaaien gaat slingeren. Het klinkt bijna logisch. Ik vind het prachtig. Ja, ik, ik, ik, kunst, nou, het ik kan er absoluut idee. geen chocola van maken, maar ik vind nee, het prachtig verhaal met bronzen kickers <laughs> met ballen en en Ik Heb ja. er jaren geleden over gelezen in een boek en er stond. Nou, ik kon, ik kon me ook niet voorstellen hoe zo'n apparaat kon werken. Nee. En toen hoorde ik van die mevrouw in die woonboot. Toen dacht ik verroest. Dat moet daarom. Dat is rusten. het. Ja, denk ik. Nou, toch ja. Bedankt. <laughs> <Ja>. Oké. <Okay>, dag. <laughs> dag, dag. Ja. dag Jan. Ja. Wil Geerling. goeienacht. Ja, hele goede uh, nacht. Hallo. Hallo. Zeg het eens. De morselen. De morselen, dode morselen. Do nee, nee, levende morselen. Levende ze morselen gaan, uh... in een plastic zak. <laughs> ja, ze, ze uh, mosselen hebben gewoon altijd een beetje lucht in hun, uh, in hun schelpje zitten. Dat die, uh, daarom, daarom kunnen ze ook onder water natuurlijk, want dat is eigenlijk hetzelfde als in een plastic zak. Oh zitten. ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Ja, dat is eigenlijk logisch. Ja. Gewoon een klein beetje lucht in de schelp en dan kunnen ze in een... Uh, ja, lekker een tijdje mee voort. Ja, het is nou ook niet alsof ze het Zwanenmeer aan het dansen zijn in die schelp natuurlijk. Dat ze heel veel zuurstof nodig hebben. Nee, nee, ze doen rustig aan, Die liggen ik. een beetje voor zichzelf uit te mosselen. Ja, ja, wat moet je anders doen in zo'n schelp? Ja, dus ze ja. hebben maar een klein beetje lucht nodig. Gewoon een klein beetje lucht nodig. Hè, dat, we en, nou, uh, dat we daar nou 2,5 uur voor nodig hebben, om dat duidelijk ja, dat te krijgen, ja, dat, zeg. dat vond ik nou ook. Ik ben al 2,5 uur aan het rijden. Ik denk, nou, ik moet nou toch even... Als er dan niemand die mosselen, over die mosselen, dan... Uh, dat nou, ook hey. moest, ja. Oh ja En die telefoon, dat is ook zo eenvoudig eigenlijk, ook oh. meteen een oplossing, prepaid. Dan, uh, dan is het opgelost. En dan bel je, bel je dan per minuut? Ik weet het niet. Nee, dan bel je dan. Dan koop je gewoon een, een, een, een kaartje van, van 25 euro. Ja, en dan gaat per minuut gaat dan wat af. En dan uh, ja, betaal je niet meer als dat je, dat je belt. Hoppakee, Dick Kroeser gaat prepaid ik heb, bellen. Ik heb, ik, ik, ik heb er nog één. Knudden met één. een rietje. Knudden met een rietje, Echt? inderdaad. Oh, ik Ja, joh, heel wat, ja. eenvoudig. Uh, knoeien met een rietje, nou je, dan ben je wel stom bezig als je nog knoeit met een rietje. Oh, en dan ben je mooi knudden. Dan ben je, dat is toch, als je je morst met je bekertje drinken, zeg maar. Nou, Terwijl dan, dan je, je een rietje ja, hebt? En dan neem je een rietje en als je dan nog morst, nou dan. Dan ben je uh, wel echt knudden met een rietje. Dan ben je echt stom bezig. Gewoon. Ja. <laughs> nou, heb je nou. verstand van bronzen kikkers toevallig? Want, uh... Bronzen kikkers niet, nee. Nee, nee. Maar die aardbeving inderdaad. Nee, bijvoorbeeld. Want een, een, een tsunami was natuurlijk ook een. Een, een, een, water. een, een, een oorzaak van, van, van, van een aardbeving onder water. Dus je merkt het wel degelijk op het water. Ja, dat lijkt me ook eigenlijk want, logisch. Ja. Uh, ja, het ja, is hetzelfde als je inderdaad een, uh, met je een met je, met je, uh, bad gaat zitten en je, en je gaat uh, wat verschuiven. Ja, dan, dan gaat het water ook uh, golven. Ja. Dus, uh, Wil rijden on... in een vrachtwagen? Nee, ik rij in een, oh. uh, in, in een bus. In een busje. Oh, ben je pakketjes aan het bezorgen? Nee hoor, nee, nee. Ik heb opgetreden in Friesland. Ik moest, uh, ik moest 336 kilometer rijden. Ik ben nu uh, onderweg van. van uh, uh, bij Trachten naar Valkenburg in Zuid-Limburg. Oh. En wat, als wat heb je opgetreden dan? Uh, ik heb een piano show. <laughs> <laughs> Dit klinkt echt heel raar. Dames en heren, ik ga u nu een piano laten zien. Zo klinkt nee, het een nee, beetje. Nee, nee, nee, je moet het zo zien als een, als een soort, soort crazy pianos achter iets. Maar dan in uh, uh, mijn eentje. Nou, leuk, leuk Ja, Hoe ben je daar gekomen dan? Uh, nou, ik zit een hele leven al in de, in de, in de muziek en uh, ja en, en, en, en, piano show. Ja, dat vond ik leuk om te doen. Dus ik uh, ja, dat, dat doe ik. Dat is live zang en, en, en piano spelen. Mensen kunnen verzoekjes aanvragen. En ik speel dat en zing dat. En waar heb je dan opgetreden vanavond? Ik heb nu in, in Stroobos gestaan. Een, een, een, in de middel of Nowhere, ergens in Friesland. Echt 20 kilometer boven drachten of zo. Oh ja, en wat was het voor oh. evenement? Uh, een, een, ja, een soort, soort, soort uh, eetgelegenheid. En die hadden daar een soort uh, intekenavond en, en dan konden de mensen een, een, een tientje betalen en dan konden ze lekker naar mij luisteren en kijken. Nou wat leuk zeg. Leuk hè? Ja, ja. dat vind ik leuk, maar het is wel een latertje geworden weer. Het is uh, behoorlijk laat, ja ja ja. ja. ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat betekent dat het gezellig licht, was. Ja. Het was hartstikke gezellig, ja. ja. Mooi. Nou ja, het is 3,5 uur naar huis. Dus ik, ik heb nu nog een uh, nou, nog 42 minuten te gaan. Nou, zet hem op, witte muizen en bedankt voor je telefoontje. Dankjewel, keuken okay. voor de uitzending. Dankjewel wel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hans de Groot, goeienacht. Ja, nee, en nacht. Hallo. Hoi. Ik had het antwoord over die uh, bankvakkers. Oh, ja, want dat vroeg, uh, eens even kijken wie dat ook weer was. Ron, die vroeg zich af of er eigenlijk kledingvoorschriften waren voor bouwvakkers. Ja, dat klopt. Nou, vertel. Nou, dat, dat, dat, dat is gewoon zo, want uh, als je op de bouw bent, uh, ja. is het meestal uh, nou, redelijk gevaarlijk. Oh ja. En er uh, zijn sommige plekken zelfs uh, waar je echt, echt niet in kan komen zonder helm. Want uh, ja, als ze bezig zijn en er valt iets naar beneden... En je hebt geen helm op. Mm -hmm. ja. Als er dan een steen op je hoofd valt, ja, dan ben je wel zwaar de lul. Ja, maar je moet dus een helm op. Maar dat is meestal inderdaad op bouwterreinen. Maar, ja, maar... Je, moet je moet werkschoenen aan. Werkschoenen. Hel wacht even hoor. Ja. Helm, werkschoenen. Ja. En, uh, en meestal, als je een vrij goede baas hebt... dan krijg je ook nog werkkleding. Werkkleding. Maar ja. als je niet aan een meestal... vrij goede baas hebt... Want ja, ik, ik vraag me niet waarom, maar Ron vroeg zich af of een bouwvakker, als hij dat eventueel zou willen, in een string op de, uh, hoe noem je dat, Stellage op de, <NON check> nou ja, zo. <proves> Ja, um, uh, da, de, dat zal denk ik uh, niet mogelijk zijn. Ik denk niet dat, het, dat een baas dat toe gaat laten. En uh, uh, het zal misschien wel anders uh, zijn dat sommige bouwvakkers. Want een, uh, een, nou, een ex collega van mij, uh, daar werk ik niet meer mee samen. Maar nee. daar zagen we altijd de onderbroek van. Daar maakten we altijd wel dolletjes om, zal maar zeggen. Maar uh, uh, omdat zij het bukte, zagen we dan zagen wij dan zijn onderbroek. Maar ik denk niet dat je in een string. Nee, nee dat, dat gaat hem niet lukken. Nee? Ja, nee, ja nee, nee, ik bedoel, als je, uit, werk, als je dan een helm op hebt en je hebt werkschoenen aan. En, en je bent van plan om verder in bikini te gaan staan. Is er dan, nou, ik, is er dan uh, iemand die zegt: nee, dat mag niet? Of ik bedoel, ik begrijp ook wel dat je uitgelachen wordt door je collega's. Maar mag het? Jij denkt nu: nee, uh, ik heb er nog nooit over gedacht, nou, maar op, ik ga het uh, morgen eens proberen. Uh, op elke bouw, als hij uh, zelf ook een bouwvakker is, is een uitgever. Ja, uh, die is verantwoordelijk voor de bouw, zullen we zeggen. Ja. Yeah. En ik denk als een uitgever dat ziet, en oké, je zou het voor de gein doen. Ik denk ja. dat je het wel eerst moet uitgeven, want moet zo gaan bespreken. <laughs> en, uh, Goedemiddag. Ja, ja, ja ik, denk... ik had even een vraagje. <laughs> dat, je, dat je je komt melden, kunnen we eventjes uh, iets overleggen? Ik vroeg me af, is het een ja, maar... probleem als ik morgen... Ja. Het is, wel, uh, het is een uh, serieuze, uh, serieuze aanpak uh, op de bouw uh, te werken. Want er wordt meestal gewerkt aan een, nou, aan een bepaald ding wat jaren en jaren lang moet staan. Ik moet me voorstellen, als jij een paar bouwvakkers in een string zit, en denk je, van, nou, dan die je last van. Ja, nee, ik, zou, ik kan me ook niet zo voorstellen, goed voorstellen waarom, maar de vraag is: mag het? Ja. Dus jij zegt van nou, ja, nee. het, het zou je niet in dank worden afgenomen, maar het mag, ja. Raar verhaal eigenlijk. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, zat, uh, ik heb zelf op de bouw, uh, de bouw gezeten. Ja. En uh, de bouw is zo'n een vrij harde wereld. Uh, maar het is ook wel, uh, er wordt ook wel eens met de rond de bouw vaak, dat wordt er een feestje georganiseerd. En uh, dan gaan we met z'n allen gewoon wat, uh, wat doen. Dat doen wij dan, uh, dat deden wij dan op de bouw. Ja. Uh, dan zijn er wel grapjes en golletjes, maar het is uh, meestal zeer serieus, want je mag ook eigenlijk niet het bouwterrein opkomen als je er niks te maken hebt, want dan, ja. dan, ja, dan, dan word je gewoon zwaar aangepakt, van maar zeggen. Ja. Mm. En uh, het is gewoon, uh, ja, omdat het gewoon redelijk gevaarlijk is. En uh, ik kan me voorstellen, als jij de hele dag in de bouw uh, wil staan in, in, in, een, in een steen een oh, ja. dat ja. Dat het uh, ook niet fijn voor jezelf is. Want nee. je moet op je knieën, uh, je moet. Uh, <laughs> ik weet niet wat hij in de bouw doet, maar. Uh, of je moet ergens bij om kabels te leggen. Het lijkt me zelf geen fijn idee. Ik, ik, ik, ben, ik, ben wel, ik ben wel blij dat ik mijn klavier aan heb. Je staat er denk. niet om te springen, zeg maar. Hey, en. Ja. En, en, en, ja. Ja, nee, echt... nee, want ik vraag me altijd af ook. Um, uh, waarom bouwvakkers. Je kent de term bouwvakkers-decolleté. Dus bouwvakkers die dan een spijkerbroek aan hebben. die dan halverwege de billen gezakt is. Uh -huh. Waarom is dat? Ja, die... Nou, meestal. Uh... Meestal hebben, uh, uh, nou, dat zeg ik dus, dat heb ik nu, nu net ook een beetje uitgelegd, er zijn dus ook jongens die zeggen van ik wil niet in overal werken. Mm. Uh, of iets, uh, iets dergelijks, uh, een broek van de baas, die trekt zelf een spijkerbroek aan. En dat is meestal een oude spijkerbroek. Ja, oh, ja het is natuurlijk nou, niet de nieuwste dure spijkerbroek. <laughs> die staat ja. af en ze dan bukken. En uh, wij zeggen dan altijd van een, een, een collega van mij, die, die, die, die, die, die was altijd al zo grappig. Nou, dan pakte een van een kwartje en dan gooide van een <mijn> kwartje. <ding. laughs> Dat kan uh, dan de, weer wel, ja. ja. Er de, de, de, de worden, de worden echt wel, uh, als je op een goede, goede bouw zit. Dan, uh, uh, meestal houden ze die jongens wel bij elkaar. Want. Uh, dat uh, is het beste, want de, de, die jongens die werken dan in een groep en dan, dan is het ook prettig in een groep. Uh, want ik, je kan het ook merken, als, als andere groepen bij andere groepen komen, dan komt het meestal niet goed. Oh, is dat ook nog eens een kind ding? Ja, dat schijnt zo'n ding te zijn, maar ik, ik ben op verschillende bouwen geweest, dus ik heb er niet zo'n grote probleem mee, want ja... Uh, ik, euh, ja, ik heb zoiets van, als ik naar werk, <laughs> ja dan, uh, dan, dan, uh, dan vind ik dat beter. Ja, en dan ga je niet in string lopen, dat begrijp ik ook wel weer. Nou, dank je wel voor je uitleg. Ja, geen dank. nacht hè. slaap lekker. Doei. hey Hoi. The Village People. Ik dacht, er zat een bouwvak erbij. <laughs> in string volgens mij ook. YMCA was dat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen met vragen en met antwoorden natuurlijk. John Vermeulen heeft de was gedaan. En één keer in de zoveel tijd komen de handdoeken keihard uit de wasmachine. Terwijl die er net zoveel wasverzachter in doet als anders. Hoe kan dat? En Ed die kan voor 4 eurocent bellen met het buitenland. verre landen ook af en Toe. Hij vraagt zich af hoe dat toch mogelijk is, dat het zo goedkoop kan. En eens even kijken, Memo wil weten wie de spiegel heeft uitgevonden en wanneer. En dat zijn volgens mij de vragen waar nog niemand over heeft gebeld. Dus mocht je een antwoord weten, pak de telefoon en bel geheel gratis naar 0800-1121. Lucas Reuven, nacht. Goedenacht of goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, zeg het Reuven. maar. Ja. Hallo. Uh, ik wil nog even reageren op die mevrouw die uh, de kinderen wil onterven. Ja. Nou, ze moet sowieso altijd naar een notaris gaan. Ja. En dan om twee redenen. En de eerste reden is dat uh, als je niet naar de notaris gaat, dan krijg je dus de wettelijke verdeling. En dat betekent mm. dus dat elk kind dan uh, haar of zijn deel krijgt. Ja. En de tweede reden dat je bij de notaris moet zijn, is dat je dan naast de legitieme portie, waar de kinderen altijd recht op hebben... Naar, deel, waar, naast de wat? Naast de legitieme proxy, waar de kinderen recht op de hebben. De legitieme proxy, ja. Dus de kinderen hebben wettelijk wettelijke recht op iets. En dan kun je dan van afwijken. Maar dat is weer een deel van die wettelijke verdeling. Maar de belangrijkste reden is, als dan een deel naar het kleinkind gaat... Ja. Euh, dan zijn altijd de ouders die over dat vermogen kunnen beschikken. Ja. Ik neem aan dat uh, het kleinkind nog minderjarig is. En dan ja. het kleinkind is er niet in de gelegenheid om zelf contact met, uh, met oma te zoeken. Mm -hmm. Of dat verder heen te gaan. Dus stel dat het kleinkind tien jaar is en ja. de oma komt te overlijden. En dan gaat dus een deel naar het kleinkind toe. En dan zijn toch de ouders die over dat vermogen kunnen beschikken. En dan kan het toch via een omweg kunnen die ouders dat, dat, dat dan toch opmaken. Ja. En als je dan bij een notaris bent, dan kun je dus een testament laten opstellen. Dat is een, een deel naar het kleinkind gaan. En dan moet je ook een bewindvoerder aanstellen. Oh ja. En de windvoerder is dat iemand die over het vermogen gaat beschikken. Dus dan kunnen de ouders niet zonder meer aan dat vermogen kunnen. Kijk, ja. Maar die legitieme proxy, dus dat, dat, dat, uh, ja, dat deel waar wat je eigenlijk... Kun je daar aankomen? Kun je dat veranderen? Kun je zeggen van je krijgt helemaal niks? Nou, volgens mij kan dat niet. Ja, er hmm. zijn wel twee redenen waarom het wel kan, maar dan wordt het een beetje ingewikkeld... Um, zij kan wel uh, zeg maar een polis afsluiten als zij zeg maar, het huis verkoopt. En Ze gaat zo meteen zeg maar, uh, naar, een, uh, naar een andere woning toe, naar een huurwoning. En de opbrengst van het huis kan ze gewoon in een polis storten. En die begunstiging van de polis die kan, ze, dat kan ze doen naar, naar, naar, naar, naar iedereen, hè? naar ja. jou of naar mij. Ja. Oh, ja, dat is een goed idee. Ja. Dat is een goed idee. Ik zal zo meteen mijn telefoonnummer achterlaten. Ja. En de tweede reden is: maar je ligt helemaal niet voor de hand, is dat zij opnieuw gaat trouwen. Oh. En als hij opnieuw gaat trouwen, dat uh, dan, dan uh, met de ja. nieuwe echtgenoot is dan weer de wettelijke erfgenaam. Oh ja. Ben je al getrouwd, Lucas? Uh, ik ben getrouwd geweest. Nee, hey, want dan, dan hebben we het hele probleem opgelost. Als jij met Melanie trouwt, ja. <laughs> dan is het, dat, dat scheelt een hoop gedoe met uh, de hele erfenis en legitieme proxies. Ja, dat klopt. Goed, ja. nou, wie weet. Uh, dankjewel voor je uitleg. Nou, graag gedaan. En een hele goede nacht, hè? Ja, Zelfs Dag, Lucas. Hoi. 0801121. En ik vergat de grote beer. Want Inge wil graag weten waarom het sterrenbeeld, de grote beer, veranderd is aan de sterrenhemel. 0801121, als je daar een antwoord op hebt. Diddy, was je er weer? Ja, ik was er weer. Want Hallo. Een heel geestig verhaal over een erfkwestie. En het is echt zo gegaan. Uh, mijn stiefvader had een rijke tante en die vond zo een zo liedelijk leven dat die heeft hem onterfd, maar ze heeft wel twee legaten voor zijn kinderen gemaakt. En toen die tante uiteindelijk doodging, was haar erfenis bijna op, dus niemand kreeg wat, behalve die kinderen, want legaten gaan voor. <lacht> Oh. Dus maak je gewoon twee uh, uh, Of een paar grote legaten aan mensen die ze mag. Of aan uh, goede doelen. Of aan uh, kinderen van Syrië, weet ik veel. En die gaan altijd voor. Dus als de kinderen daar gaan protesteren. kunnen ze dat alleen maar doen over het geld wat over is. en niet in de legaat zit. Kijk, nou dat zijn goede tips: yep. legaten en, uh, en legitieme proxies. Dankjewel, Didi. Ja, oké. Okay. Doeg. Dag, mijn, ik ben niet destijds ontheffd door mijn vader hoor. Nee, hè? Dus nooit geme... Nee, ze hebben me niet ontheffd. Oh, gelukkig. Heh. Dag. Dat is goed gekomen. <laughs> Doeg. 0801121. 1121 Harry, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Proxy Part is uh, het volgens mij, maar dat terzijde. Proxy Part. Nee, legitiem Part. Oh, legitiem Part. Ja, nou ja. dit is. Uh... Is uh, het dan niet maan. gewoon een legitieme portie? Nee, part. Ja, maar een part en een portie? Nou ja, goed. ja, dat is hetzelfde. Ja, maakt ja. niet uit. Ja. Uh, de maan, daar belde ik over. Ja. Uh, ik heb altijd begrepen dat uh, de maan uh, het water van de aarde aantrekt. Ja, eb en vloed. De waternoodramp in 1953 ja. was een combinatie van... Uh, niet zomaar maan, maar volle maan en uh, vloed en uh, zuidwestenstorm storm. En daardoor is het misgegaan. Ja. En ik ben er altijd van uitgegaan... dat dat in je lijf ook gebeurt. Omdat je voor zo ontzettend veel... Uh, procenten bestaat uit, uit water, uit vocht. Is het bij volle maan zo... dat er meer druk op je, op je hersenen uh, wordt uitgeoefend... omdat alles naar boven wordt getrokken, zeg maar. En daardoor zijn mensen bij volle maan hyper. En dan zijn ze of agressief of ze zijn hypergezellig. Maar er zijn ook mensen die... Uh, ja, die die hyperwakker worden, zeg maar. Die, die dus niet kunnen slapen van, uh, als, het, als het volle maan is. En dat heeft volgens mij, en dat snap ik alleen in die zin weer niet. Dan lig je. Als je staat en er is meer druk op je hoofd, kan ik me voorstellen. Als het omhoog wordt getrokken. Maar als je ligt, is het weer anders. Dus dat snap ik zelf nog niet helemaal. Mm -hmm. Maar volgens mij zit het zo een beetje in elkaar. Maar ik heb de, want ik heb daar wel eens. Um, uh, uh, daar heb ik wel eens uh, vaker mensen over gehoord. Maar. Um, als je kijkt naar een oceaan mm -hmm. en, en je kijkt dan naar de afstand die het water aflegt tussen het, het verschillen tussen eb en vloed en je vergelijkt dat met de invloed die de maan dan zou hebben op het vocht in ons lichaam, dan ja. is dat maar heel minimaal. Ja, uh, ik snap niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Nou, Trekt het water niet uit mijn lijf? Nee, precies. Maar ook zelfs als het nou, stel je hebt een oceaan, die is eventjes uh, de grote. Voor het gemak uh, zeg ik uh, 100. Stel die oceaan is 100 meter, zeg ik even voor het gemak een oceaan van 100 meter, dan is de afstand eb en vloed 0,0,0000001 centimeter. Het verschil tussen app en vloed bedoel je? Ja. Ja, ja. En zo is in vergelijking met je lichaam ook, uh, jij bent 1,83 meter 83. Hoe weet je dat? Ja. Ik deed even een wilde gok. Dan is de invloed van de maan zeg maar, op de vochthuishouding... is Weet je, het is dus zo ja, ja. minimaal... Ja, als je het in millimeters uitdrukt... Dat je het helemaal niet qua... eens merkt. Nou, ik denk dat, het, dat het, als je het in millimeters of in afstanden uit gaat drukken... dan heb je gelijk. Maar ik denk dat het... Er gebeurt wel is, iets. Dat er qua druk wel iets gebeurt. Nou ja, ja. dat zou kunnen. Ja. Ik, heb het, ik, ik, bedoel, ik heb het zoveel om me gezien. Ik heb in het jongerenwerk gezeten. Ja. En uh, op avonden met volle maan moest je bijvoorbeeld... Uh, of het was heel gezellig... of je moest ja. absoluut geen Rolling Stones opzitten... omdat het dan knokken werd. Ja. <laughs> maar was dat altijd zo? Ja, het was met volle maan oh. altijd. Of bal uh, op een positieve manier of op een negatieve manier. Hmm. Ja, toch vreemd, hè? Nou, dank je wel voor okay. je bijdrage. Werk ze nog even. Ja, dankjewel. Slaap voorzichtig. Ja, doe ik. Ja, Oké, okay, ja. dag. <laughs> Theo van Zelm, goedemorgen. Theo? Dat de verbinding veel beter is dan dat hij vroeger ooit geweest is. Nee, dat ligt aan mij. Ik word nee, gewoon nee, steeds nee, nee, beter. Nee, hij is goed. Hij is goed. Ja. Ik heb wat kleine aanvullingen. Inderdaad, um, de vocht in een lichaam tussen de 80 en de 90 procent... hij volle maan invloed op... Ik heb ook gewerkt in de gezondheidszorg en wij hielden daar ook rekening mee, dus dat is inderdaad wel waar. Vraag mij niet hoe het komt, maar een maan heeft heel veel invloed op dit soort zaken. Dan hebben we dus koningin Wilhelmina, die heeft zelf in de 30e jaren besloten dat het Wilhelmus het Nederlandse volkslied wordt. Ja. Dat was dus bij koninklijk besluit. En dan heb ik zelf een mobiel abonnement ja. Bij de KPN, dat heet Flexibel Tarief Sim Only... O. voor 5,25 per maand, ja. exclusief BTV. En daar kan ik gewoon mee bellen en sms'en... en betaal dan wat ik verbruik. Hopelijk hé. Ja, ja, en dan hebben we nog het onterven van kinderen. Ik heb een boek voor mij liggen dat ik een paar weken geleden gekregen heb... bij een voorlichtingsbijeenkomst... Kan ik bij Testament mijn kinderen onterven? Ja, dat kan. Men denkt vaak dat een kind niet onterfd kan worden, maar dat is niet juist. Oh. Het kind kan als hij onterft is een beroep doen op zijn legitieme portie. Ah. Het kind moet dan wel zelf actie ondernemen. In het oude erfrecht werd een kind als hij een beroep deed op de legitieme portie erfgenaam. Daarom had het recht op goederen van de da Daarom had het recht op goederen van de nalatenschap... en moest het meedoen bij de verdeling van de nalatenschap. In het nieuwe erfrecht heeft het kind als hij een beroep doet... op de legitieme portie alleen recht op een som geld... zodat hij geen erfgenaam wordt en geen recht heeft op goederen. Ook hoeft hij niet mee te werken aan de verdeling van de nalatenschap... Bij onterving van een kind treden volgens de wet de kinderen van het onterfde kind in zijn plaats. Nou, dan ben je helemaal klaar. Nee, oh. als u niet wilt dat de kinderen van dit onterfde kind erven, moet u de, moet u de nakomelingen van dit kind ook onterven. Want oh. de vraag was ook, van als kleinkinderen minderjarig zijn, dan gaan de ouders ermee aan de haal. Oh ja. Dus dan moet je die kleinkinderen ook onterven. Recht op een legitieme portie hebben in beginsel kinderen en nakomelingen... van eerder overleden kinderen. Legitimaris is degene die het recht heeft op een legitieme portie... Dus het is echt toch wel een ingewikkelde kwestie die je toch maar niet zomaar eventjes uit je mouw schudt. Nee, het wordt ook ingewikkeld omdat ze juist wil dat die kleinzoon wel erft. Dus ja. dat maakt het alleen ja. nog maar ingewikkelder. Ja. Ja. ja, en er zijn heel veel diverse constructies voor. Ik was ook zeer verrast om te horen dat je tegenwoordig een testament op maat kunt laten maken. Ja, dat is ja, Dat, dat je letterlijk blijkbaar. kunt bepalen en dan moet je niet met geldbedragen gaan werken. Want niemand weet natuurlijk hoeveel die Wat nog Wat er overblijft. Heeft. Ja. Als die sterft, je moet in procenten gaan werken. Okay. Dankjewel Theo, ik moet afronden, want het nieuws komt eraan. Maar heel hartelijk dank voor al je antwoorden. Zo dadelijk nog een uur... Dag! Dag! Straks nog een uur, nachtzuster. Bel naar 0800-1121.